Wij verzoeken dit om samen in aan te willen vangen door met elkaar te zingen uit psalm 78 en daarvan het tweede en het derde vers verborgen heen met diep ons te melden. Die ons voorheen de vaderen vertelden, die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Daar zit een lof uit Slans historieblad. Zijn sterke en armen grote wonderdaam, want God heeft zijn getuigenis gegeven aan Jacob's huis, een wet om na te leven, die Israël zijn nageslag moet leren, opdat men nooit haar kennis mocht ontberen. God vorder dat de naam heeft even lang, van kind tot kind, dit onderwijs ontvangt. Wij noemden het tweede en derde vers van Psalm 78. Thank you. zoeken wij met vervulde aandacht en eerbied te willen luisteren naar het voorlezen van een gedeelte uit Gods woorden terwijl ik mijn opgetekend vind in de algemene zendrie van de apostel Paulus aan de Ephesius en daarvan het zesde hoofdstuk door vooraf verlezen wij u voor de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof Ik geloof in God en Vader den almachtige schepper des hemels en der aarde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 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heer, want dat is recht. Eert uw vader en moeder, het welk het eerste gebod is met een belofte, al dat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vader verwekt uw kinderen niet tot toren, maar voed hen op in de leerding en vermaning des Heren. Gij dienstknechten zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vrezen en beven, in eenvoudigheid uw dus, harten gelijk als Christus, en niet naar oogendienst als mensen behagers, maar als dienstknechten van Christus, doen ze den willen gods van harte, dienende met goedwilligheid den heren en niet den mensen, wetende dat zowat goed en ijvelig gedaan zal hebben, hij datzelfde van de heren zal ontvangen. Het zij dienstknecht, het zij vrije. En gij heren doet hetzelfde bij hem, nalatende de dreiging, als die weet dat ook u zelfs heren in de hemelen is, en dat geen aanneming des persoons bij hem is. Volgens mijne broeders, wordt krachtig in de heren, en in de sterkte zijnde macht. Doet aan de gehele wapenrust in Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels, Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting in Gods, opdat gij kunt wederstaan in den boze dag, en alles verricht hebbende staan te blijven. Sta dan uw lenden om God hebbende met de waarheid. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En de voeten geschroeid hebbende met bereidheid des evangelie des vredes. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs. Met het welig gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. En neem den helm der zaligheid en het zwaar des geestes, het welk is Gods woord, met alle bidding en smeking, biddende ten allen tijd in den geest, en tot het zelf wakende met alle gedurigheid, en smeking voor al de heiligen, en voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt in de openingen mijns mond met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des evangelisch bekend te maken, waarover ik een gezant ben in een geest, opdat ik in hetzelfde vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken. En opdat ook gij te weten hetgeen mij aangaat en wat ik doe, dat alles zal u de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heer bekend maken dan welken ik, ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten, en hij uw harten zou vertroosten. Vrede zij den broederen, en liefde met geloof van God den Vader en den Heer Jezus Christus. De genade zij met al degenen die ons en Heer Jezus Christus lief hebben in onverderfelijkheid. Amen, tot zover. Onze hulp en ons beginsel zijn de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die nooit laat varen het werk zijn er heilige vinger Die trouwe houden en eeuwig leeft Amen. Amen Genade, barmhartigheid en vrede Worden uw lieden bij den aanvang geschonken en bij den voetgang Rijkelijke vermenigvuldig. Van God. Den vader. En van Jezus Christus. Onze heden. Door de werkingen van God. Den heiligen Geest. Amen. Verenig ons tot gemeenschappelijk gebed. Zij geunt het ons voor de tweede reizen o grote God, die den hemel der hemelen heeft op uw troon. En deze leggen er tot een voet dank uw voet. Dat we andermaal vergaand het mogen zijn. Rondom de kantelaar en de leer van uw woord. Heer, het zijn nog uw geven, Die gij ons met onderscheiding. Zelfs ook in ons diep verzonken vaderland nog geeft. Dat we nog een afdek hebben boven ons hoofd. En dat we nog vergraven mogen rondom uw getuigenis. En dat we nog in zoverre verkeer hebben. Onder de leer van vrije genade. De leer van genade door recht. Van verzoening door voldoening. Ach, hier het vliegt in ons diep zo'n land terug. En acht is toch zo nodig, de waarheid van dit morgen niet. Waar de staat in het geloof. Zijt sterk. Houdt u namelijk, zijt sterk. O God, dat het onze gebeten mocht worden. ...om wakende te zijn aan de posten van uw deur... ...en waarvan gij tot uw discipelen zegt wat ik u zeg... ...zeg ik u alle werk... ...dat waren je lievelingen, dat waren je gunstelingen... uw vertrouwelingen... ...en daar heb je nog tegen gezegd wakt... ...o oh, Heer, je hebt het niet voor niets achtergelaten... En daarom zitten we van u dat we ons die de verlinkt. Om met de waars en de wijze maakten niet in slaap te vallen. En want de heren ook de wijze waren slaapziek geworden. En waren in slaap gevallen. En slapende christenen hebben het woord niet nodig. Hebben de sacramenten niet nodig. Heere, gij mag nog eens waar maken, Ontwerkt gij die slaap. En staat op uit de doden en Christus. En zal over u licht. Want in onze natuur staat zijn we alle slaven. O God, al is het. Dat als het kennelijke God staat in de mensen is overgebleven. Waardoor hij door natuurlijke licht. Nog onderscheid weten maken tussen goed en kwaad, waardoor dat u nog een deugdelijk leven zou kunnen leiden, ook een verzorgend leven omtrent zijn evenmens, waarvan ziekenhuizen, gestichten, sanatoriums en liefdadigheidinstellingen een bewijs zijn. Maar bij dat alles hier kan nog plaats hebben als vrucht van het natuurlicht. Uit het kennelijke God dat in de mens is overgebleven. Eerder dan is de wortel niet zuiver. En het wordt ook niet beantwoord. O God, de zuivere wortel is herstelling uit onze doodstaat in de genade staat. Ach, en mocht zelfs nog werken waar het gemist wordt. Ach, al is het dat men dan de waarheid toestemt en beleidt op zichzelf prijzenswaardig wanneer de rijke jongeling zegt al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd of aan de stad en Jezus hem aanziende beminde hem dat wil zeggen hij was prijzenswaardig in zijn handel en wandel maar het was niet uit de rechte wortel want wanneer zij de wortel genade dat is het geloof uh, gaat voorstellen dat alleen maar huldig Christus in zijn aardigheid met verlies van alles wat wij zijn en hebben, dan gaat hij bedroefd weg. Ach, hier, daarom is het zo nodig. De de kracht van je lieve geest, u mocht dat nog genadiglijk werken, waar het is zouden worden. Gij die de dingen roept die niet zijn. Alsof ze waren. Dat u dat werkt. Niet alleen in al vandaag, In vaders en moeders. Mannen en vrouwen. Maar ook in zonder de jeugd. Oh God, dat er nog enige belangstelling zal zijn. Eh, niet met wist vragen. Eh, maar met vragen. Hoe kom ik ooit tot God bekeert. Hoe word ik rechtvaardig voor God. En mocht het nog eens genadiglijk werk, Naar de rijkdom uw genade. En naar de grootheid uw varenmatigheid, Waar uw woord toch eens vraagt naar de Heer En zijn het sterk. En zoek zijn aangezicht gedurende. We zijn geen stokken en blokken. Maar we zijn reden machtig Vandaar ook verantwoordelijk. Ga laat ook niet tot stokken en blokken. Tot houten banken of stoelen prediken. Maar tot mensen eh, die nog omdragen. Het kennelijke van God in de conscientie. Ach, hier, Gij mag nog eens hartverbrekende genade zijn. En in zoverre dat gij dat gebracht zou hebben. Heren, dan kunnen ze het altijd niet houden. Oh, dan zijn er misschien wel onder ons. Die met duizend vrezen vervuld zijn. Of er wel ooit een begin van u in de hart geweest is. In zonderheid wanneer ze waarnemen. In het licht van uw woord en wet wie ze toch zijn. En wat ze dagelijks zijn voor u. Misschien dan we nog zijn. Die daarmee kwijtende over de hekken gaan. U mocht ze nog genadig gedenken. Om de weg der verlossing in de zoon van uw eeuwig welwaarde, genaamdelijk te openbaren en te verklaren. Al dat enige gepaste middel, waardoor ze weer met God verzoend en bevredigd kunnen worden. Dat wanneer dat ook gekend wordt, geen geringe zaak is. Want ze vrezen in de hel terecht te komen en de hemel. En het goddelijke liefde hart zich in Christus Jezus door het licht des heilige geestes. En wanneer die kennis gebracht mocht zijn, ach hier, dan legt het toch wel een liefdesbetrekking op de persoon des middelen. Inzonderheid van die we krijgen te kennen door goddelijk en geestelijk onderwijs wat het hem verkort heeft. Waartoe hij hier op aarde gekomen is. Met welk doel van ons. Van onze zonden te verlassen. Daar hij zonder delger. Zonder vernieler. En zonder wegdragend is. Ach hier misschien. dan die van de ons zijn. Wil ze toch in brum steken. Van de liefde van Christus. Of dat ze geen rust te hebben. Voor hen al en ze mogen rusten. In die volbrechte hardheid van je lieve zoon. Dat al is het. Dat ze soms niet van tussen kunnen. Dat ze soms de blijken van uw goddelijke liefde wel eens mogen smaken. dat ze bij ogenblikken krijgen te geloven dat u ze er ze zeker aan vast is. Dat ze met de dichter bij tijden zelf te wachten. Ik blijf den hier verwachten, mijn ziel werd ondersteund. En ik hoop in al mijn klacht op zijn omzij verhoord. U mocht ze nog gedenken. In zoverre dat er dat gevonden is. En onder ons gevonden wordt. Waarvan gij wetenschap onderweg. Here in de hemel. En acht dat het ze verwerkt mochten worden. Een onderwerping aan de leer genaamd. Want dan legt het toch in de hart kwijt, dan het toch niet buiten het recht om zalig wensen te worden. O hier gedenk ze nog ten God ook in zoverre. Gij die genade verheerlijk nog hebben, wil ons toch beweren, in wie en in leven, en heren, waar gij geduld hebt met de zwakheden en gebreken. Als die grote hoge priester. Die in alles verzocht geweest is, doch zonder zonde. Ach, wie kan dat ooit uitdrukken? Heere Jezus, dat u die de zonde onze Christus was, in alles verzocht geweest is, doch zonder zonde. Opdat hij ons in al onze zwakheden en gebreken te hulp kan komen wetende, wat maar, dat we zijn gedachten, zijn er dan een stofsteen. Een meestal lijkt het een hoge priester te hebben in de een. Ach, hier dan kunnen we het goed mee stellen. Als we daar de kracht van in onze herten mogen ervaren, kunnen we het goed stellen met die enige hoge priester. O, gezegende majesteit, schik richt richter toe onze herten tot de vrezen van je lieve naam. Waartoe we mede aan de planten uw voeten zoeken te leggen. Onze kranken, zwakke kruis, rouddragende. wettelijk verhinderde oude van de eenzame verlatenen. En weten we wezen of wezenaars, wat zwanger is of gebuigd mocht hebben. Waarvan we straks nog weer horen dat er ook dit morgen weer een kind geboren is in ons midden. Dan uh, moet de er weer door geholpen. Een welgeschappen kind. De gij bewijst in alles nog. Uh, dat u nog bijstaat in nood en tot. Gedenkt u, zien over de lengte en breedte der einde. Gedenkt het u. ons van deze plaats afhoren. U mocht uw woord nog dienstbaar stellen en zedenen. Uh, gedenkt nog. Je gaan ze zien en over de lijnt en vrede der eigen. Het troost alles, de vreemdelingen en de verstrooiden. Al derden die geen onderdak hebben. om je woorden kunnen horen hier en ze nogal nog al hebben. Je mocht het nog zegenen. Soms wel in het verborgen. Ze moeten zich verbergen voor de vijanden. Wat waarderen wij toch weinig wat wij nog hebben? En geedenk ze nog ten goede god oog. Als ook mede. Ons diep onkel land, verslinkend volk. En verscheurde kerk in uw toren met ons vermen. En heren wil ons genade verlenen. In het uitdragen van uw getuigenis. U weet wat scherpvers zijn. Zwaak van moed en klein van kracht. Och, geef ons dat we mag zijn. De zijt sterk door uw genade en geest. En wil al uw woord nog heilen, Tot Rome's naam die is. Om nog horen en verhoren te. Om het bloed is verbond om Jezus willen. Amen. En, mijn reuzes, wij vinden in de oomstrakste zonnig zalm. In het eerste vers: dat de dichter zegt, neemt, o mijn volk, neemt mijn leer te horen. Mij oor en hart om naar mijn stem te horen. Hebben we hebben vanmorgen begonnen met: Mijn leer zal uw mens naar het recht doen handelen. Hier vinden we weer. En neemt al oh mijn volk. Neemt mijn leer over. oor. Het uh, is dus niet. We zeiden vanmorgen menselijke meningen. Maar de leer op. En de leer van Christus Jezus. En dan zegt hij. Uh, wanneer dat hij opwekt. Ik zal met mijn mond u wijze spreuken leren. Verborgenheid. Van oud zelfwaardig dieren. Mijn van verwijst door de mond. Gelijk een bron die voortspringt uit het grond. Dus deze man noemt zich als het ware een bron. Eh, die als opgeeft eh, wat de weer geweest is. En dan vinden we in deze eh, 78e psalm eigenlijk. De vaderlandse geschiedenis van Israël. Een kort overzicht. ...van wat God uh, voor zijn volk geweest is... ...en wat hij aan zijn volk gedaan heeft in het verleden. En wat vinden we dan... ...in dat we straks zongen verborgenheden... ...met diep ons te melden... ...die ons voorheen de vader vertelde. Dus de Vaderen uh, ...die vertelden aan haar kinderen wat God gedaan had aan zijn volk, die God geweest was voor zijn volk, en die God blijft voor zijn volk. En maar, mijn hoorden, wie zullen dat nou als vaders en kinderen vertellen? Er staat hier een verborgenheden met diep om te melden, die ons voorheen de vader vertelde. Die wij hun kroost ook niet verbergen mogen, die stellen wij het nageslacht voor ogen. Het zere lof als land in behoorlijk baan, baan, zijn sterke arm en grote wonderen. Uh, we vinden hier dat de dichter uh, die gaat handelen, die God geweest was, zeiden we voor zijn volk. Nu is het een vanzelfsheid dat deze dichter toch wel een kind van God geweest is. Waar mijn heuurders, anders praten we nog zoveel niet met onze kinderen over God en zijn werk, over God en zijn dienst, over God en zijn leer. Ik zou eigenlijk wel eens een beroep willen doen en een vraag willen doen. Uh, mijn ouders spreken we daar nog wel eens over uh, met onze kinderen? Er zou er nog plaats voor zijn. Voor de leer van Gods getuigenis? De leer waarin we hier vinden. Eh, dat die wij hun kroos ook niet verbergen mogen. Wie God geweest was voor zijn volk. En wat was dat dan voor een volk? Ten eerste was dat een volk. Die zichzelf niet waardig of verdienstelijk gemaakt hadden. Daar zegt een heren van uit alle des aardrijks, heb ik u alleen gekend. Dus dat was niet een volk die zich waardig gemaakt had, maar in de omwaarde wat God voor hem geweest was. In dit kapitel, wanneer we belang bij hebben, kunnen we dat wel nagaan. En eh, dat God door langs historie eh, zijn sterke arm en grote wonderdaan gedaan heeft. Het ziet van op de uittocht uit Egypte, de, de doortocht door de woestijn en de intocht in het land Kanaan. Vermeld een zwaardige wonderwerk. Maar dan zegt hij in het tweede vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven. Uh, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen zijn goddelijke instellingen. En waarom bestaan die getuigenissen? Wel de goddelijke wetten. Die Oude Testament is had God dat volk niet alleen uit de hitte land geleid, niet alleen door de Rode Zee geleid, niet alleen door de woestijn geleid, maar ook in Kamen ingewijd, maar hij had zich dus een getuigenis hierbij. Uh, dat wil zoveel zeggen zijn wetten gegeven. Waar wezen die wetten hè? naar? Naar God, Gogota. De wetten die God hun gegeven had. Het waren er in de drie. De zetelijke wet, de burgerlijke wet. En de ceremoniële wet. Uh, de zetelijke wet. Die heeft in haar eis om daardoor zalig te worden zijn kracht verloren. De ceremoniële wet, eh, die heeft zijn kracht verloren door de voldoening van Christus, en de burgerlijke wet, die in zoverre de ons leeft, is in wezen ook zijn kracht verloren tot zaligheid. Christus alleen is de vervulling eh, van eh, de zetelijke wet, van de ceremoniële wet en van de burgerlijke wet. Nu vinden we hier dat hij zijn getuigenis gegeven heeft aan Jacob zelf, een wet om na te leven. En hij wil zeggen, een wet om na te leven die ons leidt tot de zaligheid, die ons brengt in kennis met de inhoud van de leer der genaamden. En een zegt de Nazij, die Israël zijn nageslacht mocht moeten leren, of dat men nooit haar kennis mocht ontzien. Eh, mijn heusers, eh, waar moet dat beginnen? In de school dat is te laat. Laten we er achter staan dat. De getuigenis is te groot. En wat we hier vinden. aan is welke nageslacht moet leren. En dat men ooit die kennis moet ontleren. Dat het niet moet beginnen op de katekezeis. En op de school. Uh, dat moet beginnen in het gezinsleven. In het gezin. De school is maar een verlengstuk van het gezinsleven. Daarom mijn school. ...moeten we niet zo hoog staan met de school... ...alsof dat het dat alleen maar is. Maar we moeten uitgaan van het gezinsleven. En de school een verlengstuk van het gezinsleven. Het gezinsleven, wie komt daar dan voor in aanmerking... ...om die getuigenissen te houden? Waarom we dan hier vinden die Israël zijn aangeslacht moet leren, opdat men nooit haar kennis zou omweer. Dus dat we tot de kennis van de zuiver en rechte geleerde zaligheid gebracht zullen worden, om ook daar met onze kinderen over te spreken. Uh, mijn hoorden, uh, er schieten nog wel eens een kwartiertje over In een week... Je ziet er nog wel eens een ogenblik om oh, ach, over de woon van God en over de getuigen van de God. Ik zou haast de vraag willen stellen, wie zal de hand in de boezem steken en zeggen, man, hier is erin. Ik ben in dat opzicht vrij van overtreding. Toch staat het hier, met welk doel. God vordert dat, na, na, dat de naam heeft lang, van kind tot kind, te dat ook vandaag. Ook vandaag dit onderwijs ontvangt. En met welk doel dan, dan, gaat hij in de derde en vierde vers zeggen. Opdat zij op God hun hoop te stellen. Dus het onderwijs moet dienstbaar zijn wat uitgaat in het gezinsleven, dat de navolgende geslacht op God een hopen zal bestellen, en niet een hopen der spinnekoppen, maar een hopen op de getuigenissen Gods. God. Wanneer we dat hier dan even het is, maar een korte overzicht wat we hier vinden, wat het nageslacht geleerd moet worden. Uh, zeggen we in het verband uh, met het onderwerp wat ons stand staat te behandelen. naar aanleiding van de 39e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. We u die uh, zondag 39. Uh, wat wil God in het vijfde gebod? antwoorden? dat ik mijn, va, mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn, alle eer, liefde en trouw bewijzen, en mij hun goede leren en straffen met behoorlijke gehoorzaamheid onderwerpen, en ook met hun zwakheden en gebreken geduld hebben, aangezien het God belief om door zijn hand te regeren, tot in verband uh, met uh, de wet zelf, waarvan we vinden in het vijfde gebod, eerst uw vader en uw moeder, of dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uh, God geeft. Wensen we hier uw aandacht te bepalen in de eerste plaats, bij de bron van het gezag. In de tweede plaats. Bij de ernst van het ontzag. En in de derde plaats. Bij de zegen. In onderwerping aan het gezag. We zullen trachten met de hulp van de stieren. Tot enig onderwijzing te spreken. En voordat we dat doen zingen we nog. Van de 115e cel. De zesde en zevende vers vertrouwt op God alle die hem vreest hij is al een schild en hulp geweest de Heer was ons ontwerpig zijn zegen blijft op Israël vrij Aarons huis is die ook toebereid, God is vertrouwen achter elk die hem vreest, hoe klein hij zijn groot wat van de deel, de deel, van deel van ook. hij wel dan hij zou de groter maken. En zie, zowel als groot dat gij bemint, dat nevens u zich aan Gods wet verbindt, in dubbele maat te doen smaken. noemen dit 6 en 7 en Salomon 15. Ja. week zonder stilgestaan eh, bij wat God eist in het vierde gebod, eh, dat is de liefde tot de dienst van God, het eh, vinden we hier in aansluiting op de liefde God, de liefde tot de naam. Het eerste gedeelte van de wet, bestaande in vier wettafels, vier wettafels gaat in hoofdstuk over de liefde tot God. En in de tweede plaats, de tweede wettafel, uh, de laatste of zes gewoden, gaat in hoofdstuk over de liefde tot de naaste. Nu begint God met eerst iets gesproken, hij eindigt. In het vierde gebod met het eerste punt. Hoewel al de geboden zeer gewichtig zijn. Maar met het eerste punt wat gaat over de dag des hier. En hij begint in de tweede wedstafel eigenlijk ook met het eerste punt. Het gezag. Er hebben we de Friedrich stilgestaan en tijd was voorbij. Vier dat we er eigenlijk ergen hadden. En eh, waar het week nog ging over. Eh, dat ik al de dagen mijn levens van een boze werken hier. De Heer door zijn geest in het werken laten. En al zo den eeuwige sabbat in dit leven aanvangen. Dat ziet in hoofdzaak dat hier de dichter niet bedoelt dat we alleen op een dag des Heren eh, van boze werken en eh, zieren, dat we dat niet doen. Maar dat alle de dagen ons levens moet staan in het licht van Sabbat geliep. Eh, want al is het dat een dag des Herens eh, mijn rood is door ons beleden wordt en erkend wordt. Dan mag het niet zo zijn. Dat wat ik eens hoorde van iemand die zegt maandagsmorgen, morgens. Wat een handelaar leg ik mijn conscientie. En laat ik op de beste plank leggen. Dus dan kun je in de week al is je dat men zonder zeil, zonder zelfs Avondmaal kan zijn. En trouw kan zijn. Maar nou laat de conscientie in bed leggen. Of op de beste plan En men kan in de week in handel en wandel naar de wereld leven. Dat wordt hier eigenlijk bedoeld. Dat we niet alleen de dag de Maar van hier staat de Heer dat ik al de dagen mijn levens van mijn boze werken rust. Dus dat mijn leven moet staan waarvan we verleden week nog zeiden. Dat al is het dat wij de wereld niet gelijkvormig zijn, maar dat hier nou eigenlijk geëist wordt gevormd te worden naar het beeld van Christus. En mijn een dus gevormd te worden naar het beeld van Christus, eh, dan zullen we hier in het leven iets van een eeuwige sabbat gaan leren. Iets van de eeuwige rust in ons hart leren kennen. Uh, dat is een eigenschap van de liefde tot de dienst van God. Vandaar uit mijn hoorde stad de dichter die zegt. Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroogd. Gaan we niet verder over uit. alleen wil ik nog even dit aanhangen, Waarvan straks nog even in de komstige story gesproken is. Uh, dat we tot de gemeente Gods naast zullen komen om Gods woord te horen de sacramenten te gebruiken en de Heere openlijk aan te roepen. Ik geef dat nog eens even ter overdenking. Op de dag des Heeren naast te gelukkig te komen om Gods woord te horen en de sacramenten te gebruiken. En den God, des de God, de Heere, openlijk aan te roepen. Dat zijn wel drie dingen, mijn reurders, die ons moeten vervullen met eerbied en ontzag voor die goddelijke maaar. Dat moest ons wel vervullen met een ontzeggelijke waardigheid Dat we dat nog hebben. Dat we dat nog mogen hebben. Want is er iets verzondigd, is het nog. Maar we gaan over tot ons onderwerp. Dan vinden we dat de vraag gedaan wordt wat wil God in het feitengebod. En dan spreekt hij over dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld zijn. We zijn in de eerste plaats stil te staan bij de bron van het gezeg. En dan is de bron van het gezeg God. Te prijzen tot een eeuwigheid. Want dan zouden we hier uh, weer kunnen beginnen in het paradijs. Daar heeft God de vader en laat ik het anders zeggen onze vader en onze eerste moeder geschapen. En waar God nu eerst de mens geschapen had, de man geschapen had en uit de man de vrouw geschapen had zodat de man als hoofd over de vrouw gesteld werd <lacht> niet als dictator niet als tyrant <lacht> maar als hoofd maar in deze één want deze twee zullen tot één vlees liggen. met welk doel wel, nou, mijn houders, God stelde Adam onder het gezag. Dat was het goddelijke gezag. Daar wordt Adam ondergesteld. En dan lag in Adam, in de staarterechtheid, lag er ook onzacht. En hem was beloofd op het gezag, het eeuwige leven, waarin, daar stond de boom des levens als een teken en zich, dat hij even geleden zou. Eh, dat God daar het gezag eiste eh, ten eerste met zijn beeld hem te schenken als een wet. Zodat God als wetgever zijn beeld geschapen had al dat in gezag het gezag God zou houden. God had Adam niet geschapen om te regeren en om zelf God te zijn, Maar God had Adam geschapen omdat hij een Gods gezag zou behouden. Waarin zou de hoofd daar bestaan? eer liefde en bewijzen. Ja. Dat is God eren, God liefde hebben en getrouw zijn aan het gezag van zijn red. Wat is er gebeurd? Als Adam in die staat gebleven had, mijn Heubes dus dan had uit hem geboren geworden. Laten we dat eens even stellen. Had uit hem geboren geworden, gelijk als hij was die God gezag houdde. Maar wat is er gebeurd? Adam heeft met God geboren. Dus het gezag is weg. En het oomzaak was weg en het loon was weg. Ja. Het gezag was weg waarin bestond dat Revolutionair. Om de plaats van God in te nemen. Het ontzag was weg. Hij wilde van God niks meer weten. En het loon was weg het heeft geleden. Dat is er en als vrucht van dat verbroken gezag, zou hij met de komen en zelf. in de ernstige duisternis verzinken. Als God er niet gezien had. Dus de bron van het gezag is God te prijzen tot de eeuwigheid. En, mijn rudders, eh, wanneer ze nu vinden dat dat goddelijk gezag, uh, dat werd gestraft. Neemt hier in ons land. Wanneer daar een revolutie is en men uh, test het gezag aan, uh, dan test men het gezag aan door het omver te werpen en zelf het gezag in handen te nemen. Wat in de tijd wat meer gebeurd is in ons diep verzonken vaderland. Uh, maar uh, wat brengt God dat? dat daar brengt God zijn oordeel op. Want revolutionair is opstand tegen het gezegd. Wat is daar gevolg van geweest, mijn hulders? Dat Adam's nakroost tot op deze huidige dag het gezegd van God niet hulde. Het ontzegd is hier weg is. Voor het gezag. En het loon van het gezag niet gekend is. We zeiden. Adams nageslag. Het gezag is gebroken. Nu is het. Onder de algemene genade. Heeft God. Met eerbied gesproken. Wat we wel eens meer gezegd hebben. Een rem gezet. Op het menselijke leven. Want als God dat niet gedaan had met eerbied, had de aarde een hel geworden. Waar geen gezag is, daar zoekt Alex zijn eigen leven uit te leven. Ze leven nog in nog in de tijd der Richter. En een Igroot wandelde uh, in zijn eigen weg. Uh, men hield geen rekening met het gezag. En mijn hulp is dus waar het gezinsgezag weg is, daar is het gezin kapot. En waar het kerkelijk gezag weg is, daar is de kerk kapot. En waar het uh, maatschappelijk of het landgezag uh, verbroken wordt, is het land verwoest. Daarom zeggen we: heeft God onder zijn algemene genade nog gegeven dat er nog gezegd is. En dan onder dat gezegd is er ook nog een vrucht, zeggen we, van de algemene genaamd. Maar hoe kan dat gezegd nu ooit meer hersteld worden? Eh, wel, mijn dus, houders, eh, bedenk eens, als Christus niet gekomen was, omdat gezegd, het ontzegd, en de loon van het gezegd te verwerven, gaat het met Adams geslacht en met onze kinderen voor eeuwig weg en voor eeuwig verzonken, de eeuwigdagjes. Maar nu heeft het God beheerd, den van Adam te zijn. die ten eerste het huiselijk gezegd. is onderwierpen. We vinden nog dat toen hij twaalf jaar oud was en hij door zijn moeder gevonden werd en zijn vader in uh, de tempel uh, dat we vinden en hij was hun onderduinig en hij groeide op in genade en wijsheid bij God en mensen daar is Christus heeft het huiselijk en het ouderlijk gezegd geëerd uh, Christus, mijn luchtens uh, die heeft zelfs met ernst uh, onze gehad. Uh, waarin bestaat dat? Wel, het gezag erkennen is liefde en gehoorzaamheid. Adem in de staderechtheid kon door gehoorzaamheid en liefde het gezag erkennen. Liefde en gehoorzaamheid heeft Christus bewezen. Aan het gezegd van zijn ouders, Liefde en gehoorzaamheid heeft Christus bewezen. Aan het kerkelijke gezegd. zoverre het niet in strijd was met de leer van Gods woord. Dan vinden we nog dat hij zegt. Doet naar hun woorden. Niet naar hun werk. Dus Christus heeft nog eerbiedigd zelfs. Het kerkelijk gezegd. Christus heeft ook geëerbiedigd het burgerlijk gezegd. Geef dan des keizers wat des keizers is en geef goden wat goden is. In het gezeg waar Christus bewezen heeft, Ontzeggen gehad te hebben voor zijn zelfs. dat is zegt. ik altijd doe. De wil die mij gezond heeft. Dus Christus heeft niets gedaan in zijn ambtelijke bediening als de wil zijn sprak. In gehoorzaamheid en liefde tot de was, heeft hij niet alleen in zijn gehoorzaamheid het geslacht zich onderworpen. Maar heeft zich zelfs ook de tucht. Nee, niet alleen de tucht, maar de straf. Hoewel hij zondeloos was. En zonder zonde, heeft hij ook zich de straf getroost. De straf der zonde. Om verzoening teweeg te brengen. Over ouders en kinderdom. <lacht> verzoening teweeg te brengen over ouders en kinderzonden over het verbreken van het gezegd over het uh, miskennen van het onzeg, en om te verwerven het loon van het gezegd uh, dat heeft Christus zelfs bewezen uh, wanneer hij op golfboot hangt dat hij uh, zelfs uit liefde tot zijn moeder uh, nog zorg. Voor zijn moeder. Terwijl hij stervende was. In het vrouw. Ziet uw zoon. De zoon ziet uw moeder. Dus daar deed Christus. Met die heeft gesproken. Zijn moeder in de verzekering. Bij de liefde. apostel Johannes. De apostel. De liefde. Eh, waarvan we zoveel vinden. Ook in zijn brief. Eh, mijn ouders we gaan we niet verder over uitleggen. Daardoor, zeggen we, heeft Christus verworven. En eh, dat door de wedervarende kracht des Heiligen Geestes we weer kunnen verkrijgen, huldigende het gezegd eh, Ten eerste van onze ouders. Eh, ten tweede, eh, mijn oude. Van alle die over ons gesteld zijn, ook uh, leraars en ambtenaren. En ten derde over het gezag van de regering. Het gaat makkelijk genoeg om te ruizen en te schelden over het gezag. Maar als God een heilige geest ons bij ons hart en bij de Heer brengt. Ja. Dan komen we in de eerste plaats tot ons gezinsleven. En mijn rudders, waarin bestaat dan het ouderlijk gezegd. Het ouderlijk gezegd bestaat in hoofdzaak en niet in altijd prinken. Niet in toren en grimmigheid erop zossen. Maar het ouderlijk gezegd. Moet een vrucht wezen van de geloofsvereniging met Christus. Moet even over nadenken hoor. Dat het ouderlijk gezegd in wezen moet zijn. Een vrucht van de geloofsvereniging met Christus. Dat is dan het eerste dat er in het hart gewonnen. De liefde tot God. En de liefde tot de mens. Dat wordt dan in het bijzonder wel ten eerste de liefde tot onze kinderen. En niet de natuurlijke liefde, want het is onnatuurlijk wanneer ouders er kinderen in lief hebben. Dat is onnatuurlijk. Want dat is nog minder als de beesten. De beesten vechten nog voor de jongens. Dus dat is onnatuurlijk. Natuurlijk is het dat wij onze kinderen beminnen, onze kinderen liefhebben en alles voor onze kinderen zouden doen. Maar bedenk eens nou, beloven wij, eh, wanneer eh, dat we de dood, dat we onze kinderen voor de dood houden, dat we ze christelijk en godsverenigd op zouden voelen. Dan ga ik een vraag doen. Kunnen onze kinderen. In ons zien dat we Godzalig zijn. En dat we christelijk zijn. Zou een christen zijn. Even over nadenken hoor. Maar mijn mijn heurdes, eh, we krijgen te doen met onze kinderen. Die in zonde ontvangen, ongerechtigheid geboren, waar zich ontwikkelt de verdorvenheid. Dat is en hoe zal u nu aan die verdorvenheid iets veranderen? Eh, wel, mijn uur uh, in hoofdzaak. Eh, zeggen we als vrucht van de geloofsvereniging. Zou er niet alleen liefde zijn uh, in de menselijke natuur, in de natuurlijke zin van onze kinderen. Maar dan zal er ook liefde zijn in de geestelijke zin. En waar we hier in de wet spreken over het stuk de dankbaarheid, moeten we ook in de geestelijke zin hierbij even stilstaan. Wij kunnen hier gaan spreken over plichten. Kom ik straks nog even terug. De plichten der kinderen. Maar in wezen, mijn ouders, moeten we even stilstaan bij de bron van gezag. Nu heeft God ouders met eerbied gesproken geeft God de ouders ik zou het heel eenvoudig willen zeggen euh, naar zijn beeld een kleine God een God in het klein in een huiselijke gemeenschap God regeert over heel de wereld en het heeft God de behaag om waar de mens vervallen regeringen te geven Gezinsregering, kerkregering, landsregering, regering, een kinderregering, omdat God zelf regeert, God regeert. Nou komt hij anders, komt hij te geven, en we zeiden niet dat iets van de godheid zou krijgen, maar eigenlijk komt hij ze geven, hun gezegd, als vrucht van zijn regering. Wil God hebben dat er geregeerd wordt? Maar, mijn hulpers, dus in de geestelijke zin. Ze zeiden we zouden hier uitvoerig kunnen gaan spreken over de plichten van de kinderen. En over de verkeerdheid van de kinderen, over het tegenwoordige geslacht enzovoort. Komt kom straks nog wel even op terug. <kwijls> maar, wij moeten hier in hoofdzaak de geestelijke zin naspeuren. De wet is geestelijk en God een heilige geest is en werkt geestelijk en maakt een arme zoon daar door de geloofsvereniging geestelijk gezind. Zodat hij wanneer dat hij door de geloofsvereniging met Christus geestelijk gezind is, dan krijgt hij een andere liefde. Ten eerste de liefde tot het gezag van God. En in de tweede plaats, de liefde tot zijn kinderen. En wat zal die liefde meebrengen? Eh, we zeiden dat het gezegd heeft zijn bron uit God. De oorsprong van het gezegd. Zal dat gezegd meebrengen? Eh, de liefde. De liefde tot de kinderen, niet in deze zin. Dat we alles voor de opoffering, voor het tijdelijke, daar is aangeboren. Ja. Het is tegen de natuur als de ouders niet voor de kinderen zorgen. Het is ook onnatuurlijk als die kinderen geen liefde hebben tot ouders. Maar daar straks nog van. Dus, wat vinden we hier? Wel dat in de geestelijke zin, als vlucht van de geloofsvereniging met Christus de liefde in het hekken is. En dat we met eerst niet gesproken in de praktijk van ons leven dat onze kinderen meer in ons zien wat onze handel en wandel is. Dat wanneer men ze met gezegd komt te onderwijzen dat we ze niet kunnen tegenspreken of je niet kunnen beschuldigen. Even goed over nadenken. Dan de kinderen de ouders niet kunnen beschuldigen. Dat ouders in hun drift soms wel eens wat kunnen zeggen tegen de kinderen. Eh, waarvan de kinderen schrikken. Het gezegd, mijn heubels, eh, Dat moet niet wezen. Eh, dat men met een zekere dwang... Maar dat men door de drang der goddelijke liefde het gezag krijgt te handhaven. En ach, ik zei straks bij de naam van, die zal de hand in de boezem sleken en zeggen: Hier zit er eentje. Hier zit er eentje die zijn huiselijke gezag handhaaft. Ik ben mijn kinderen tot een voorbeeld, ter ik ben mijn kinderen tot een voorbeeld. Zij horen mijn gebed. Ik ben mijn kinderen tot een voorbeeld. Zij zien wat mijn leven is. Ik ben mijn kinderen tot een voorbeeld. Ze horen uit mij. Dat ik met en over onderhandeld bij God. In de tijd een zwager van me. Onder ons hebben velen hem gekend. Uh, die vertelden wel eens. Hij zegt als mijn moeder mij tegen de muur had staan. En ze stonden links en rechts in mijn gezicht te slaan. Dat ik zo hard als een steen. Hij zei maar als ze tijd kom eens mee jongens. Dan wil eens met je, over, dan met je over met de heren over je praten. We zullen ons knieën bouwen. Hij dat al was ik kapot. Merk je niet, mijn rood. Ach, dat is een vlucht. een vlucht van de geloofsvereniging. En dat begint al in de laagste trap van de genade. De tijd zou niet toelaat om hierover uit te wijzen. De laagste trap over de genade. En dat moet niet hierin bestaan, mijn rood. Uh, dat. Uh, wij alleen maar uh, denken als je ze vermaand hebt dan ben ik eraf. Nee, uh, mijn nee uh, dus, dan zou ik nog even dit erbij willen zeggen en erop aan willen drinken er zitten hier verschillende ouders en ik denk het misschien wel dat het wel tot de smaak is als er sommige ouders denken waar zitten mijn kinderen vanavond Waar zitten mijn kinderen vanavond? Zijn ze onder een ziel verleidende leer? Of zijn ze eh, met haar leven in de zonde en in de wereld? Dan weet ik zeker. Als het in de rechte zin al is het mag. Maar natuurlijke en het krijgt van opvoeding. Dat het jij je hart gaat. Maar in de geestelijke zin. En we zouden de waarrichtige geliefde God leren kennen. Ach, mijn heus. Dan zal hij alleen aan het hart raken. Als je denkt, waar zullen ze zijn. Maar dan zal bij tijden aan je hart raken, dan ze omkeer. zijn. Dan ze ombekeerd zijn. En dan ben ik zeer voorzichtig, mijn heus. En laten we daar ook zeer voorzichtig mee zijn. Ook als God genade Dat we zo gemakkelijk soms voor onze kinderen wat krijgen. En we ze toch maar rustig naar de zonde en de duivel achterna kunnen laten lopen. Laten we voorzichtig wezen dan ons niet De geestelijke liefde mijn rust, Houdt je kinderen met de heer ziet gesproken en naar de helgiets wandelen in de openbaring van de zonde op een voorrecht nog wanneer ze zich nog onderwerpen maar dan is het toch nodig de waarrechte gebieden dan zal de liefde als vrucht van het goddelijk genade gezegd in het hartige openbaar ...zou de hoofdzaak zijn voor uw kinderen... ...dat we zich genade zouden vinden ...en dat zijn naam voor het geplant zal worden... over ons te plaatsen. ...ze hoofdzaak... ...daarom vinden we hier... In ...mijn oren de ernst van het gezag... <coughs> ...meneer de onderwijs hier zegt... Uh, ...niet alleen dat ik mijn vader en mijn moeder... ...maar... Voordat nog even. We hebben het hier over het gezegd. Nog even een stapje na. Bro. Nog eventjes voor de krachten. Mijn horde ook het kerkelijk gezegd. Ja. En waarin bestaat het kerkelijk gezegd? En we weten wanneer dat dreigt en het geld in zonderheid ook de leren. Het dat die kan ook mag beluisteren. Eh, wanneer ze onder eh, de gezag van de goddelijke majesteit staan, of dat eh, wanneer ze prediken, de prediking met de samenvingen de liefde bedekt Wat zou dat meebrengen wanneer we iets van het geestelijke leven verstaan, dan de liefde branden vallen? Dat behoeft geen afgoderij te wezen die met me en me elkaar bedrijft. Want daar ben je slecht. Maar het is toch een eigenschap. Eh, wanneer we het gezag eerbiedigen eh, wat God over ons gesteld heeft. Eh, dan zullen we ook uit liefde tot onze kinderen. Eh, Wel alles in het werk stellen. Om de middelen die God gegeven hebben ze erop aan te dringen. ...om ze middelen te gebruiken... ...in zonderheid ook... ...de categorisaties. Ja. En wel, we moeten we toch rekening mee houden? We moeten alle eens geholpen worden... ...voor de rechterstoel van Christus. En dan zullen we ook verantwoording moeten doen... ...wat we met onze kinderen gedaan hebben... ...die God ons geleend heeft. Daarom, ja. mijn houders... Uh, ...dan... ...ik hoor iemand zeggen... ...oh, ik heb geen kinderen bedenken wanneer de liefdesgemeenschap is tussen God en de ziel en zelfs in de ambtelijke bediening van wichten of nog een zekere liefde als het in de grondslag een vrucht is van de geloofsvereniging liefde tot de gemeente liefde tot de jeugd ach dan zou je je bekijken op willen wekken: kom ga met ons en ons. En mijn woorden is die liefde. Die openbaart zich in de prediking. Dus. Vandaar het zeggen. Dat we vinden van de apostel Paulus nog. Eh, dat er stukken tere banden werden. En dan zegt hier een onderwijzer nog. Eh, dat we niet op de zwakheden en de gebreken. Van de ouders en van de leraars. En van de regeringen moeten zien, als alleen in deze zin. Dat wanneer elders tegen Gods woord handelen, zijn we niet verplicht ons te onderwerpen. Als elders of kerkelijk gezegd, eh, dat ze buiten Gods woord gaan, behoeven we dat niet ons te onderwerpen. De regeringen wanneer we zouden moeten doen, al was dan waarvoor in de gevangenis terecht zouden komen, dat is niet naar Gods woord, uh, zijn we niet geroepen om ons te onderwerpen. Dus we hebben wel te onderscheiden uh, dat de liefde uh, de eerste het van ons is. Daarom vinden we, zeggen hier ten tweede, de ernst van het onszag. Wat zal dat meebrengen? De onzeg eer, liefde en trouwbewijs. Wat is iemand eer? Wel mijn ouders eren doet men altijd, die over ons gesteld zijn. Dus geeft God behaagd naar zijn wijsheid dat men alle niet even rijk is. En alle niet even groot is. En alle niet zoveel krijgen van de wereld als sommigen. En dat allen geen burgemeesters zijn. En allen geen dokters zijn. En alle geen, zijn en, alle geen zijn. en mijn oordeel heeft God behecht Om gezegd in te stellen en ontzegd. Nu dat ontzegd, wanneer het met ernst is, dat onderwerp zich. Wanneer ik hier ben. Hun goede leren en straffen met gehoorzaamheid onderwerp. Dat is iemand eer. Iemand huldige in hetgeen dat is. Nu ligt hier ook voor de kinderen een zeer ernstige plicht. Een zeer ernstige plicht. Want het gebod op zichzelf is eer. Uw vader en uw moeder. Opdat uw dagen verlengd worden. Wat is dat, eren? Wel, het gezeg zich onderwerpen. In het onzeg te hebben voor de ouders. Hier mogen de kinderen ook wel eens even over nadenken. In het onzeg te hebben voor de ouders. Het het. Wat is het ons zeg. Wel. hun goede leerzicht onderwerp. Staat er drukkelijk bij hoor. Hun uh, goede leerzicht. Een behoorlijke gehoorzaamheid onderwerp. Dus in gehoorzaamheid. Dat is straks nog gelezen. Uit de vreze 1. En de kinderen zijn uw ouders gehoorzaam in alles. Want dat is het eerste gebod. Uh, met een uh, belofte. Maar er staan nog wat bij geouders. Stergt uw kinderen niet. Of dat zij niet moedeloos worden. Dus. Wanneer we je vinden het ontzag. Ten eerste de ernst van het ontzag. Omtrent ouders, Maar in de tweede plaats ook de ernst van het ontzag. Tegen alles die God over ons gesteld heeft dus dat geldt ook het kerkelijke gezag en het geldt ook het regeringsgezag is vreest God en eet de koning en mijn heren ze zijn stress dat is het dat er in de regeringen zoveel plaats heeft wat tegen God voort is maar zolang we niet betrokken erin worden en ze hebben de vrijheid nog te leven naar Gods woord, en ze zouden van ons eisen wat tegen Gods woord is, dan moeten we eigenlijk gevangenis veroveren. Ja, zelfs als het moesten dat, want aan de heer Christus die iets liever heeft mij, is mij niet weg. Dus wanneer ze hier vinden, eerbied en Ten tweede, we zijn in eer liefde en trouw. Liefde is het schoonste woord dat er is. Ten eerste God is liefde. Ten tweede, wanneer God genade verheerlijkt, dan werkt hij de liefde in het hart. En liefde is nooit te verklaren. Een vader en een moeder kan de liefde omtrent de kinderen nooit verklaren. Een uh, man en vrouw in huwelijksliefde kan het nooit verklaren. Uh, maar wat men wel heeft, liefde heeft behoefte aan gemeenschap. Uh, zodat al de liefde uh, tot de kinderen is, uh, dat men zo'n huis, dat mensen aan zijn hartdruk enzovoort. kunnen. Uh, kort gelezen nog van een man uh, die tien kinderen gehad heeft. En die nog nooit een kind een kus gegeven had. Ik vind dat hoog uh, Wel ernstige preken. Wel boekpredigaties. En uh, uh, wel ernstig. Maar mijn beheugd. Dat is de waarachtige liefde. De liefde heeft behoefte aan gemeenschap. Want dan kunnen we onze kinderen afstoten. En het is een eigenschap om ze aan te trekken. Ja. <kijkt> uh, dus uh, liefde is iets uh, schoonste, want liefde uh, geeft gehoorzaamheid. Liefde en gehoorzaamheid gaan altijd gepraat. Liefde vraagt om geen uitbetaling. Vandaaruit ook is het verkeerd van ouders. Wanneer ze de kinderen om een boodschap sturen, dan ze eerst wat beloven. Eh, dat is een strijd met Gods woord en is eigenlijk kinderen bedrijven. Wij moeten onze kinderen niet eerst wat beloven, voor wat de, want dan moeten ze het eigenlijk verdienstelijk maken. En dan worden ten laatste de kinderen eisend en verbreken het gezegde. en we zijn er zelf doorzicht van. En verbreken het onszegd en we zijn er zelf doorzicht van. Maar dat gehoorzaamheid en liefde beloond wordt als een tweede zet. Dat wanneer kinderen wat opgetragen worden en ze zijn gewillig en gehoorzaam om de boodschap te doen. En ze worden dan beloofd als een liefde gezegd. Merk is, mijn heus, dat we hier een terrein betreden. Dat we mochten wel vervuld zijn met goddelijke liefde. Om in kinderliefde met onze kinderen om te gaan. Maar de kinderen mogen ook wel bedacht zijn. Dat God hun ouders vergeten heeft. En dan die ouders, niet alleen de tijdelijk. Maar als het goed is, er even wel zijn zoeken zou de vraag eens willen doen vaders en moeders horen uw kinderen nog in en uit uw gebed wat gij voor de wenst en zoekt als de vader niet thuis is en de moeder moet het gebed doen dan zij het gedankens vindt om een kind maar een formulier gebed te laten doen en het zelf niet doet het is geen eer, mijn houders. Ik wil het eerlijk en duidelijk zeggen. Als de vader en moeder zeggen. En onze kinderen hebben ons nooit eens hard op horen Even over nadenken. Het is nooit hard op horen bidden. Dat wil zeggen dat onze kinderen niet horen. Welke belangen we hebben voor hun onsterfelijke gezicht. Overdenk het is met ernst. We zijn bestrekt. We moeten alle groepen worden voor de rechterstoe van Christus. En we zullen er geen te zijn. Maar kinderen houden ook in gedachtenis. En jongelingen en jonge dochters houden in gedachtenis. Dat er een zwaar oordeel ligt op kinderen die het gezag niet herkennen en die geen onzak hebben voor de ouders. Ach, zelfs, hoe is het dan die oude zwakheden en gebreken zouden hebben, dan staat je nog, eh, dat ook een zwakheid om met hun zwakheid en gebreken geduld te hebben, terwijl het belieft ons door hen te laten regeren, Vandaar het, mijn ouders, ik wil de kinderen en de jeugd en jongelingen en dochters even oproepen. Ach, praat en doe het hard over je vader, hemel. Want wij merken wel eens ook aan de jeugd, dat er vele ouders het naar de kinderen of naar de jongens en meisjes er niet goed mee doen. En dan gaan ze dikwijls strijken weg. En als we nou de ouders het niet goed meer doen, dan laten ze de ouders in de steek. En dan geeft men te kennen dat men het gezag en het ontzag, dat God van ons heeft, voor onze ouders, dat daar zeker aan verbonden is, waar we zelfs nog vinden. Dat God in de uitenom, en ik meen van 23 zegt, die zijn vader en zijn moeder vroeg zal gezocht zijn. Het wee is erover uitgesproken, die tegen de ouders opstaat. En mijn heus wanneer die je nog vindt, ook omtrent de kerkel gezegd. Ach, wat behoort er een eerbied te zijn voor het woord en het werk. En versterkt nog eh, liefde en traafbewijs. Liefde is een wonderlijk iets. En mijn houders, als er ooit liefde gevallen is, uit het bloed de des vervolgens, dan kan, hoewel het soms wel eens rekken kan, maar in wezen, waar liefde valt, kan nooit vervrukken worden. Ja, ik zou het graag durven zeggen. Als dat werkelijk waarheid is in onze hart, dat zal de eeuwigheid verdienen. Want de liefde gaat straks genieten. Het geloof zal ophouden. En de hoop zal de vervulde beloofde voederen verkrijgen. Maar de liefde gaat even genieten. Naast er eeuwig en eeuwig en die enige God geniet. Daarom is de liefde nooit te verklaren. Daarom zal de eeuwigheid er ook voor nodig zijn. Om in die liefde te mogen te hebben. Maar nu vinden we nog. Eh, wanneer je staat liefde en trouw trouwbeleid. Dat geldt niet alleen kinderen voor de ouders. Maar dat geldt ook voor de grootouders. Voor de grootvaders en de grootmoeders. Voor de overgrootvaders of overgrootmoeders. Uh, niet tegenstaande, mijn houders, wat zijn tijd beleven. Uh, dan de we vandaag gehuizen huizen zijn. Maar in wezen. Uh, dan geldt die liefde. Dat men uh, wel liefde heeft voor ouders en grootouders. Het wordt dikwijls. Omtrent ouders of grootouders of overgrootouders, soms zo lichtvaardig gedacht. De ervaring leert zelfs wel eens. Staat op, mijn hoor, de stad had mijn antwoord. Mijn alast is voor de kinderen. Mijn last is voor de kinderen. En wanneer ze sterven, uh, bijna een opruiming is dan ze weg. En teken destijds mijn rudders, dat dit gebot Het gezegd en het ontzag is hier weg Ach, wat gebeurt er soms nog Wanneer ouders gestorven zijn Dat men zelfs op het sterfhuis of korte na, Al gaat wisten over hetgeen we achtergebleven. gebleven zo ver is het soms weg met de liefde. Waar mijn rood zegt, achter mijn rechte geliefde, zo zegt. Tot een verder in de moeder. En men zou al gaan twisten naar de dood. Wanneer de mijn rechte geliefde is, zou de houten man, Dan heb ik liefde de liefde, God. Als dat deelt in de dingen van de wereld. Denk je het komt hier in het onderwerp te spreken mijn rust, hoe staan we tegenover onze ouders en tegenover onze grootouders ach hebben we zo lief ja ik zou nog een andere vraag willen doen hebben we ze lief als vrucht van de geloofsvereniging met Christus want dan vinden we hier een gewichtige zei en een stapje eh, dat men ook met hun zwakheden en gebreken geduld heeft. Eh, dus met hun zwakheden en gebreken. We lezen in Gods woord: zie je van geen een van God bijbeleidigen, als ze hebben zwakheden en gebreken. En neem bijvoorbeeld Jacobus, eh, die van God verkoren was. Eh, mijn orde, die maakte onderscheid in zijn gezin. Hij ging van de ene meer, als van de andere. Zodra zoiets opgemerkt wordt in een gezin, openbaart het zich al de vijandschap van de andere. Dat is bij Jozef ook zo. De vijandschap van de broers, daar openbaart zich de zwakheid en de gebreken van Jacob en zouden verschillende, uit Gods woord kunnen noemen dat ze met zwakheid en gebreken. Waar worden we toegeroepen? Geduld. Geduld. Wil ik eens wat zeggen? Probeer dat eens te onthouden, ook als vaders en moeders. Hoeveel geduld hebt God dagelijks met ons? Hoeveel geduld hebt God dagelijks met ons? En wat moet Hij ons gedurig vergeven? En steeds maar weer vergeven. En altijd maar weer vergeten. Hoe we staan er dan. Tegenover ons ouders. Sluiten ze de deur voor ons. Dat is een tweede zaak. Is het dat we de dienst van God beminnen ze ons daar Daaruit verwijten een andere zaken Maar in deze mijn uur. Dan vinden we hier een ernstig onderwerp. Een gewichtig onderwerp. Waarvan we zeiden, wie zal de hand in de boezem steken en zeggen, ik ben vrij van overtreden. Het is, het geldt niet alleen, ook het ouderlijk gezegd, maar we zeiden ook het kerkelijke gezegd. Ach, wat is het toch nodig, dat we ook met leren. In zonderheid van hier zijn zwakheden en zijn gebreken. Ach, dan is het niet een vrucht van de liefde. Als men daarmee te koop loopt. Het is geen vrucht van liefde. Weet je wat een vrucht van liefde is dan waarmee men een trobe op zegt. Dat zal een vrucht wezen van de warechtige liefde. Ach, mijn heurders. Wat leert dit gebod ons? En wat onderwijst ons dit gebod Een vrucht van de liefde. Is dat we met een zwakheid en gebreken geduld hebben. En zeiden we de derde plaats nog het loon. Dan zegt het gebod dat dat lang leeft. In het land dat de Heer God u geven zal. De Heer heeft ons gegeven ons vaderland. Nederland. En mijn rudders wordt hier nou in de letterlijke zin bedoeld. Alleen maar een lang leven. Het is wel een gunst als we oud mogen worden. Hoewel oud wezen altijd nog niet eens mee van. Maar het is een gunst als oud mogen worden. We vinden nog dat de Heer het tegen een van zijn Bijbelheilige zegt. Dat hij met goede ouderdom ten graven gebracht zou worden. <tie> maar wanneer God jonge mensen wegneemt. Of van zijn volk of jonge kinderen. Dan moeten we niet denken. Uh, mijn gelukkig. Dat dat is omdat die ongehoorzaam geweest zijn. Of kinderen ongehoorzaam geweest zijn. Dat kan nog wezen. Gelijk God die van Jerobium wegnam, Dat hij die meegesleurd werd met de zonde en met de geest van de tijd. Dus God heeft overal zijn wijze bedoelingen. Nog dan ligt er een belofte. Het land Canaan was een beeld. En van het eeuwig Canaan. Dus nu richt er een belofte als vrucht van de geloofsvereniging met Christus. In gezeg. En in ons dat de vrucht van dat gezeg is niet alleen een lang leven, maar een even leven. Want we spreken hier in de geestelijke zin. We gaan het met een woordje besluiten, want de tijd is verwijderd. En zingen we nog met elkaar van Psalm 119 en vers. Waar negen zal de jongeling zijn pad door de ijzel heen omstingeld, te waren gewist, Altijd houdt het hij wat laten zoeken, had. Mijn oog blijft op u staren. Laat mij in het spoor van uw verboom vervat niet walen hier, Laat mij niet hulpeloos varen. In het vijfde vers van zon, de honderd de 119. Tochten zonder ons. Hier vinden we een gewichtig onderwerp voor jullie. Voor de jeugd. Overdenk het eens, kinderen. Jongelui en jonge dochters. En wat we hier vinden dat ik mijn vader en mijn moeder en alle die over mij gesteld hebben, alle eer. liefde en trouw bewijzen. Trouw zijn aan hun gevolgen. Trouw zijn aan de huiselijke geboden, huiselijke inzetting. Liefde en trouw, waarvan God beloont en beloont een lang leven. Bedenk eens, bedenk eens, als we daar geen gehoor aan geven. Als we dat maar langs ons heen laten gaan. En wanneer we daar niet ernstig bij stilstaan, bedenk het eens dat God geen ledig toeschouw is. Ach, waar zijn de kinderen, de jongelingen en de jonge dochters, die ooit is verwijderd worden om het werkelijk als ze gezond of kwaad gedaan hebben, om vergeving te vragen. Gebeurt het nog eens? Gebeurt het nog wel eens? Dan kinderen werkelijk vergeving vragen niet uit vrees voor straf. Maar dat ze overreed zijn van het kwaad. dat ze doen. Overreed van kwaad. Ach kinderen, jongelingen jonge dochters bedenken. We moeten eens geholpen worden voor Gods rechten. En dan zou er niet één woord, en niet één weerlijk woord tegen God, tegen, het, tegen de ouders van God vergeten zijn. En we zou dat weten als dat niet bedekt is met het bloed van Christus? O, oh, wat zou dat vreselijk zijn. Niet bedekt met het bloed van Christus. Is er ook nog. Dat wanneer de ouders aandringen aanbrengen. Om gebruik te maken van de goddelijke instellingen. Dus ook van de katechesis. wanneer ze daar geen echt verslaan. Houd rekening mee. En dan durf ik jullie te vertellen. Jongelingen jonge dochters. Dat er in de ramstaligheid zijn. Je nog wel eens wensten en keten. Onder de bediening van het woord te verkiezen. En als ze nog de gelegenheid zouden hebben. Als ze gebruik zouden maken van wat God gegeven heeft. Van het gezegd. Van het kerkelijke gezegd. Een onderwerping, liefde en trouwbeleid. Maar daar is voor eerlijk achter. Voor eeuwig verrokken. We hoorden, zeiden we vanmorgen nog, eh, van die meisjes, dat er een van dood gereden is. En we hoorden dat de ander ook dood is, terwijl die waarschijnlijk te zijn. Maar toch wel buiten kennis en een arm afgezet. Maar dat dat ene meisje een kaartje van de dansvloer nog beide had. Eh, waardoor het bekend werd, wie ze was. Bedenk eens als je zo'n overwachte eeuwigheid aan moet doen. En voor God vergeet. Ach, nu denk ik niet aan er hier zitten die op de dansvoer komen. Maar je kan toch Gods dag nog wel ontheilen. En nog wel ongehoorzaam zijn. Aan de eis, de ere, de liefde en de trouw uwer over Overdenk het eens met mij. God die komt er eens op terug. En zou zij het verwerpen? Och, dan verwerp hij niet alleen die ouders, maar ook God. Want het heeft God behaagt ons door onze ouders te laten regeren. Dus we verwerpen met onze ouders God. Ergens van het onderwerp mocht ons wel dringen tot gebed. Eh, Bedenk, als het gaat ook verder nog. Als we ouders al geworden zijn, maar we hebben nog grootouders, of overgrootouders. Ach, heb je toch lief? niet alleen met de natuurlijke liefde bedenken. Als je een vader en een moeder hebt die oud worden, zelf. ach, dan houdt de liefde niet in. Dat je ze bij een verjaardag eens goed doet. En als ze, ze een mooi cadeau krijgt. Dat is wel mooi. Maar mijn herders. De ware liefde zal het inhouden. Dat je met je houdt. Aan de troon der genade zal wensen. Maar als we het nou voor ons eigen hart van leven niet nodig hebben. Wie zal het dan voor zijn ouders of kloothouders. Ach, wat zijn hier lessen te leren. Alle die over mij gesteld zijn. Om die te eer lief te hebben en trouw te bewijzen. Het gaat zo gemakkelijk om elkaar te breken. gebreken met al uit de Het gaat zo gemakkelijk om elkaar te zwakheden En met het el uit de me. Maar mijn reuze is als vrucht van de geloofsvereniging. Ach. En de liefde voert is heerschappij. Dan blijft de liefde alleen maar een haat van de zon, van de duivel en van de wereld. Ach, bedenk we het toch eens. En we reizen naar de eeuwigheid. Heb God die genade verheerd? Met negen weken voor eigen hart alleen. Ach, dat het aan ons niet te doen is alleen om vrucht te genieten. Maar dan we verwaardigd mogen worden. In zijn geving vruchtdragende te zijn. Voor onze naast het welzijn te zoeken. Ach, mijn rood, waar zijn ze nog? Die gevonden worden om des naaste welzijn te zoeken. Met verlogening van hoe ben ik. We hebben gedurig door de geloofsvereniging met Christus onderhoudende genade nodig. De invloeding is geest. Maar dit legt verklaard in het hart en oprechten. Uw koninkrijk komt toch heen. Hij waarom de troon bij Satan? Regeer ons door uw geest woord. Uw wat ons heen zal long En daar ze met uw feest vervuld op u rijk volmaakt wordt, Dat God de heilige geest. Het zwakken en gebrekvolle gesproken zal zullen het zegen is onze wens en beden. Amen. Heere, u mocht de napredeke nog zijn. En het nog achtervolgen bij je lieve geest. Dat het zijn vrucht nog af mocht werpen waartoe gij het gegeten hebt. Ach, heere, wie zal de hand in de boezem steken. En zeggen, ik ben rijk. Alleen door het reinige bloed van Christus kunnen we alleen bestaan vinden voor uw majesteit. U mocht ons die genade verlezen. Voor ons zelf en, en voor ons kamer. zegt zegt de kerk van, zal ik het gloedde voor u zoeken. Ontfermt u dan nog over ons. Verzoen het zonder de gaten in de zorging. Met een heerlijk tot de plaats onze woning En verhoor ons uit genade. Om Jezus willen. Amen. Onze slot en het zes werd. Uit de tien geboden is hier. Achter de psalm. Zijn zult uw ouders neergeven. Opdat u God je eeuwig leeft. U dagen gunstig mogelijk vermeer in het land dat zij naar hand u geeft. En noem nu zesde vers van en de tien geboden reserveren achter de stel. We bekennen dat de aangevraagde huwelijksbevestiging van Jan Spierman en Nanny Stollet zoals de Heere wil en wel even plaats zal hebben aanstaande dinsdag om drie uur vijftien. Al hier gaat voorheen in vrede en ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoeden u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten. En zij uw genade. De Heere, verheffen zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.